We mm -hmm. Van Zandvoerd op 106.9 FM Van het vallen van de avond tot het einde van de nacht heb je weer eens te vergen. fall. the time of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 Catch me Bomber, Bob, Bob, Bob glaube, unfor, poké, bad, poker, big bump up face. poker, face. poker, face. poker, brothers souls and should the sky be filled with fire and smoke keep watching over your inside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 We should die tonight We should all die together It's a painful Raise world Raise a glass of wine For the last time Calling our Father Prepare as we will Watch the flames burn Or on The mountainside Desolation Comes upon the sky